The CFM Domino en daarvoor Earth, Wind en Fire. En let's groove! Pa, pa, da, pa, pa, da. En van harte welkom op deze zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Helaas, daar naar zondag in Keddermeland. Zaterdag 12 februari 2012. Zondag. zondag, sorry. En het sneeuwt! Nee, niet weer. En het sneeuwt! Ik oh, zag ja, oh, oh, gaan dooien oh. vandaag. Ja, het scheen ook, het scheen ook um, te gaan dooien, maar. Als het weer gaat sneeuwen ja, en, de en de straks sneeuw weer kan gaat vriezen, dan hebben we een, een straatijsbaan. Het kan dooien en kan vriezen. dat hey, zoals gewoon mogelijk nemen we het nieuws van de afgelopen weken door. Ja, en was, uh, de hele week ging het eigenlijk maar over één onderwerp. En dat was namelijk de Elsteden Tocht. De krantenkop in hun beste vries dat de Elstedentocht niet doorging afgelopen donderdag. Geen tocht komt in de Telegraaf en de spits schrijft Elstedentocht gien net. Met heeste stemmen stem de voorzitter Wiebe Wie Wieling dat hij geen goed nieuws had en dat hij bijzonder frustrerend vond. Het besluit om Frasnog geen tocht te organiseren is unaniem genomen door de broodnuchte Rayonhoofden zoals ze vaker werden genoemd. Het ging over niks anders hè? Nee, Elfstedentocht hier, Elfstedentocht daar. Ja. door, wel door, niet door, wel door. V vind je het jammer dat het niet doorgaat? Eén uh, vind ik dat het best leuk om een keer mee te maken Ja he? Maar de denk ik van nou, voor mij uh, hoeft het eigenlijk ook niet Nee ja, ik mis het ook niet Ik heb, ik het, nooit heb het nooit meegemaakt, dus Nee, ik, ik het niet. heb Ja, 97, maar niet echt bewust of nah. zo. Maar uh, het was leuk geweest ja. En wat de PVV zei dat, uh, dat ze een nationale feestdag er wil van maken Ik vond het wel een leuk idee ja, Maar je hebt niet heel, ja, ja. ja. Het is toch wat speciaals, als steden, toch?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 Laten we het zo even noemen. Dus dat wist ik wel. Maar het zag hem wel heel erg leuk. Het was live op at 5 te zien. En uh, het is echt een heel leuk sfeertje. Gisteren in Haarlem ook oh, Spaarne. Ik vlak vlakbij het Spaarne helemaal bevroren. En wat ze gisteren hebben gedaan. Heel slim. Ze hebben zitten aan een, een restaurantje. Aan een eetentje e aan het Spaarne. En die hebben allemaal uh, tafels met stoelen op het ijs gezet. En daar konden mensen zitten. En uh, uh, drinken voor 2 euro bestellen. Uh, eten. Uh, warme chocomelk. Koffie, thee. Koeken. Ik hebben ik dat ze wel slim het het gedaan. Dat van... was gisteren, op Spaarne. Wat uh, huh? was het toen? Uh, Mamma Mia, heet het volgens mij. Naast uh. de die ijswinkel, waar mijn vader zijn bedrijf vroeg Ah, oh, daar. Oh. Ja. Dus dat was gisteren op het Spaarne. En uh, we reden net ook weer langs, dus ze, ze, scha ze schaatsen nog steeds. Dus ja. ja, die brug waar je ja. bij woont, die hebben ze wel afgezet. Ja klopt, ik? je kan niet meer onder de bruggen door. Dus dat, dat is allemaal ja.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 Dus op mijn verjaardag had ik en luchtballonnen, en vliegtuigen, ja. en vuurwerk. Ja, een mooie verjaardag kan je niet krijgen. Nee toch, daarom. En de afgelopen week is in Rijkswaterstaat op een aantal plaatsen gestopt met s'nachts strooien. Dat was omdat het te koud is. Ik, ik, ik, ik, ik uh, wist het niet. Maar het bleek dus dat strooisout minder goed werkt bij temperaturen onder de min 7. Nou ja, daarom wordt er overdag uh, wordt er ruim gestrooid zodat het uh, s'nachts kouder wordt. En dan, um, ja, s'nachts wordt het dus uh, niet gestrooid. Nou, onbekend voor mij. Ik wist het niet dat het uh, ik gebeurde. Weet het. Nee, ik heb uh, wel strouwwagens hier rijden, maar... voor mij was het dan wel meer kouder dan min 7. Maar nee. min 8, min 10, min, min 14 is het zelfs geweest, min 22,5 zelfs. Huh. Jongeren die iets vervelends meemaken op internet kunnen dat nu melden op internet. Er is een nieuwe site, meldknop.nl.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 dan maak ik je dood. dat soort dingen. Ja, nou ja. Goed dat het er is. En het mooiste natuurgeluid is de zang van de merel. Dat blijkt uit de peiling van het VARA-programma Vroege Vogels. Ah, Geef me een beetje zomersgevoel dit, hè? Mereltje op de achtergrond. Als je je ogen dicht doet, hè? Voel je de warmte? Ja.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 En met vandaag in 1997 de reclamespot van Rollo en de, over de en de olifant wint de Gouden Loekie in 1996 de Nederlands publieksprijs. Nou, weet je dat nog met die olifant en het jongetje die die laatste um, ro ro Rollo, late rollo geeft die aan die olifant. Laten we eens. Ben ik goed? Met je met je laatste rollo doet. Ja, leuke reclame. Het is ja, legendarisch uh, natuurlijk. Ja, het ziet maar weer hoe slim dieren eigenlijk zijn, hè? Hoe goed ze je onthouden. Hey, zometeen um, hier bij Zondag in Canland. kaarten te winnen voor de huishoudbeurs. Wil je die kaarten winnen? Blijf luisteren, later daar meer informatie over. Maar ik wil eerst even stilstaan bij het volgende. Gisternacht overleden Whitney Houston op haar 48ste leeftijd. En ter nagedachtenis een plaat van haar. Uit wat, bet wat mij betreft haar beste periode. Hey, maar ik wil even, eigenlijk even een minuut te voeren. Zullen we gewoon een plaatje draaien, ik denk dat dat beter is. Okay. <laughs>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 En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden Op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen Omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen En voor de elkaar die niemand moet verdedigen Wat van jezelf denkt, hebt het wel gedaan Voor alle dertigers die toepak en biggie's maals Nog helder op hun netvlies hebben staan En voor de en de belasting en de belastinginspecteur En de dame van de school Begeleiders van gehandicapte kinderen, de roken die moet minderen, de koeien in de bij. Hey. Nieuwe muziek van Lange Frans, Jeroen van der Boom. En een nieuwe dag en ervoor ter nagedacht is aan de overleden Whitney Houston. 48-jarige leeftijd. Zo emotional hoorde je. Het bekende deuntje van Match of the Day op BBC. Maar wij hebben omgeturden het bekende deuntje van zondag in Kemmerland. En dat wil zeggen dat we even de voetbaltusstanden en uitslagen gaan doornemen. Om half één is er één wedstrijd gespeeld. Dus net afgelopen, FC Utrecht speelde thuis tegen Haag. De eindstand is daar 1-1 uh, geworden. geworden. De programma verder vandaag is om half drie uh, PSV tegen de Graafschap. En RGC Wauw tegen SV Heerenveen. En om half vijf Feyenoord tegen Vitesse. je you best. My pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. Yeah.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 Something's heating up Can I lay yeah. with you? Lady I don't know what I'm thinking about Will you Sing it one more time And that's it. Het beste liedje van Justin Timberlake, Signorita hoorde je hier bij um, ZFM. Zometeen hier het regionieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving?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 Hier bij Zondag in Kenmerland En right between the eyes Zondag in Kenmerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En we gaan even wat um, regio doornemen Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving We beginnen met nieuws um, Over het station Spaarnwoude in Haarlem Want uh, vanochtend rond half elf Kwam er een melding van een persoon Die onder de trein was uh, gesprongen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 Volwassen dieren van elk ongeveer 120 centimeter lang De dieren zijn naar de dierenhulpdienst Nederland gebracht Waar de medewerkers constateerden dat de dieren ernstig onderkoeld waren Na acclimisatie zitten de dieren nu in quarantaine En blijkt het goed te gaan ondanks het gevaar op luchtwek, uh, luchtweginfectie